Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De verdachte van de aanslagen van vorige maand in Christchurch... is aangeklaagd voor 50 keer moord en 39 keer poging tot moord. De 28-jarige rechtsextremistische Australiër schoot vorige maand... in twee moskeeën in het rond. 50 moskeebezoekers kwamen om het leven. Morgen gaat de zaak in Nieuw-Zeeland verder. Het zal dan vooral gaan over zijn verdediging. De man heeft al gezegd dat hij zijn eigen verdediging wil voeren. In Uithoren is vannacht opnieuw een woning beschoten. De twee verdachten werden na een achtervolging door de politie... in een woonwijk in Diemen -Klem gereden en opgepakt. Vorige week werd in een andere wijk in Uithoren... ook al twee keer een woning beschoten. Ook toen kon een verdachte worden aangehouden. Of de beschietingen met elkaar te maken hebben is niet bekend. Het gebruik van stroomhalsbanden voor honden wordt verboden. Minister Schouten vindt dat de band te veel leed veroorzaakt. Het verbod heeft ook gevolgen voor de politie. Die gebruikt stroomhalsbanden om speurhonden te trainen. De minister wil ook optreden tegen misstanden bij het doorfokken van raskatten vanwege hun uiterlijk. Sommige rassen zijn zo doorgefokt dat ze bijvoorbeeld te korte pootjes hebben of geen snorharen. Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... wil de belastingaangifte van president Trump... over de afgelopen zes jaar inzien. De democratische voorzitter van de Belastingcommissie... wil de persoonlijke aangifte van Trump zien... en die van enkele van zijn bedrijven. De documenten moeten inzicht geven in zijn financiële belangen... en eventuele belangenverstrengeling. De Republikeinen zijn het er niet mee eens... en vinden dat de commissie misbruik maakt van zijn bevoegdheden. Het weer op veel plaatsen bewolkt, vooral in het noordoosten kan wat regen vallen. Het wordt een graad of 10. Morgen overal bewolkt en dan loopt de temperatuur op naar zo'n 14 graden en blijft het wel droog. Dit was het NOS journaal. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMWB. In Noord-Holland staan weliswaar 13 files, maar de meeste geven maar een paar minuten vertraging. Uh, een paar die geven wat meer file. De A4 Den Haag Amsterdam, 8 kilometer tussen Soetemwouwer, Rijndijk en nieuw vennep Een kwartier extra. 10 minuten op de A8 zaandam naar Amsterdam, tussen Westzaan en Zaanstad Zuid, 7 kilometer langzaam rijden. De A 27 Almere Utrecht, bijlopen op het Een kleine 10 minuten. De N201 Hilversum Uit Hoorn voor de aansluiting met de A2. 5 tot 10 minuten. De N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom bij Leimuiden 10, 10 minuten dus. En de N247 Hoorn Amsterdam, ook 10 minuutjes langzaam rijdend verkeer tussen Volendam en Broek in Waterland. En dat was de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Doe eens lief, Dankjewel. je je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de ochtend. Cool.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 they can come from I'm All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 Internet www.zfmzandvoort.nl ah, Come on, yeah. I believe in the wonder. I believe this new life to gain. like a god. is mine The I do my best, the world is mine I take the prize and realize That's your no right, the world is mine I've lost my fear what the peace I do my best, the world is mine I take the prize and realize